Michel Koenen met het NOS-journaal. Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt Rijksrecherche directeur van Baren in NRC. Hij spreekt van een verdienmodel binnen het criminele milieu. Hij pleit ervoor beter vast te leggen wie welke informatie opzoekt bij gemeenten... zodat daders makkelijker aan te wijzen zijn. Twee nieuwe verkenners moeten in Utrecht onderzoeken welke partijen met elkaar een provinciebestuur kunnen vormen. De Boerburgerbeweging is gepasseerd. En nadat eerder al gesprekken met GroenLinks waren geklapt, wees de ChristenUnie afgelopen avond een zevenpartijen coalitie met BBB van de hand. En GroenLinks en de VVD gaan nu proberen om een coalitie te vormen. Bij de uitreiking van de Pulitzerprijzen, de belangrijkste onderscheidingen in de Amerikaanse journalistiek, hebben persbureau AP en de New York Times prijzen gewonnen voor hun verslaggeving over de oorlog in Oekraïne. De Times won de prijs voor het onderzoek naar de Russische oorlogsmisdaden in Bucia, een voorstad van Kiev. AP won een Pulitzer voor de verslaggeving vanuit de belegerde Oekraïense stad Mariupol. Journalisten van AP waren de laatste journalisten in die stad. En in Amerika worden de gevolgen van de schrijverstaking steeds groter. Late-night-shows waren al van de buis... maar nu loopt ook het nieuwe tv-seizoengevaar. Het werk van The Handmaid Stil en een Game of Thrones spin-off is stilgelegd. De serie werd vorige maand nog aangekondigd... als een van de belangrijkste titels van zender HBO onder de nieuwe naam Max. De andere titels die worden geraakt zijn de nieuwe Marvel film Blade... en het laatste seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things. Het weer nog in het noordoosten. Nog een pittige bui vanuit het westen neemt de bewolking toe. En het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of twaalf. De dag begint in het noorden en het noordoosten droog. Verder wordt het een regenachtige dag bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. is tot laat bij de kat van nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht en mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman dat is een hele rare glazen. En weet je wat die zijn? Ja, wat zei die dat? dat kan je niet kopen in de winkel. Dat is die echte, echte, echte gooi dat ding vol. Net als de. Liefde. Dat kan je in de shoppa Dit is die echte, echte, echte let maar opa Vraag het in het Amschoon, hopper opa Dat kan je in de shoppa in De shoppa biedt er winkel nergens niet af Was met René aan de Chardonnay, hartje Amsterdam Ja heel en Een paar biertjes op, we waren al een tijdje lang nou, Ik vraag me net af zal ik naar huis toe gaan Daar, Daar komt de zoon in die allernieuwste merrie aan En weet je wat die zei? Dat kan je niet kopen in de winkel Het is die koop. echte, echte, echte gooi de winkel. vol gooi Net je als vol. de liefde ook al ben je zingel, Dat kan je niet kopen in de winkel Zal het maar op gaan, ah. zag het in Hamzo? Of weer op, ah. de Europa? Dan krijg je die kopen in de shop. De ah. nee, lezer zegt ze, het gaat niet. Nee, nee.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 Ja, je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shop. Het is die echte, echte, echte, let maar op.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 I'm uh -huh.